Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Bunschoten en Tronten zijn de wattenstaafjes vandaag niet aan te slepen. Op die twee plekken begint vandaag een enorme coronatest. Iedereen boven de 12 kan langskomen, ook als je geen klachten hebt... Volgens de burgemeester van Bunschoten staan er al een hoop testen gepland. We hebben vorige week donderdag en vrijdag de brieven bezorgd en voor het weekend waren er toch al heel veel afspraken gemaakt door mensen die al gelijk spontaan gereageerd hebben van ik wil me laten testen. Bunschoten en Dronten zijn niet zomaar gekozen als proefplekken. In Bunschoten waren gemiddeld veel coronabesmettingen en Dronten is juist een hele gemiddelde plaats. Daarom is het handig dat zij meedoen aan de proef. Sommige basisscholen stellen de eerste schooldag sinds Kerst nog een dagje uit, want sneeuw. Maar deze kinderen in Harmelen bij Utrecht zitten sinds twee uurtjes weer in de klas. Ik vond het thuis ook wel leuk, maar ik vind ook wel weer fijn dat we weer naar school zijn. Ik vind het heel gezellig in onze klas en uh, daar ben ik heel blij mee da dat we zeg maar, er weer met z'n allen mogen zijn. Dat vind ik heel fijn. Want thuis les krijgen, dat is toch anders. Het is veel lastiger om uitleg te krijgen en daardoor is het heel fijn dat je nu weer naar school kan. En dan kan je gewoon echt letterlijk normaal in het echte leven uh, uitleg krijgen. Al gelden er nu wel extra. Regels vooral voor groep 7 en 8. We mogen nu echt met een groepen samen buitenspelen in aparte groepen. Uh, in de gangen moeten we mondkapjes op en in de klas niet. En we moeten gewoon anderhalve meter van de meester houden. Tijd om uit je coronadip te komen. Het Rode Kruis komt vanaf vandaag met een campagne. Hashtag skip je coronadip. Ze maken zich zorgen. Jongeren worden steeds somberder en eenzamer. Ze voelen zich heel erg beperkt in hun bewegingsvrijheid en bewegingsruimte. En, uh, en zijn ook teleurgesteld dat er uh, in 2021 vooralsnog niet echt een licht aan het eind van die tunnel is. Ze komen daarom met een actie. Als je je aanmeldt, krijg je een week lang elke dag een opdracht in je mail. Bijvoorbeeld, denk de hele dag niet aan corona. Of, leer wat leuks, een zinnetje in gebarentaal bijvoorbeeld... ...op die manier over ze jongeren wat op te vrolijken. Het weer, ja, het is bewolkt, vooral in het oosten en zuidoosten valt op dit moment nog wat sneeuw. Op de Wadden waait het hard en het wordt vandaag een gaatje of min 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. De A7 Hoorn-Denoever is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Denover vanwege sneeuwduinen. Verkeer kan omrijden via de A9 via Alkmaar.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 Stand above me Look my way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 dan zij uh, ooit gehad hebben op dit moment. Ja, wat, wat, doet, wat, doet die, uh, wat doet die klant dan? Uh, dat bedrijf is gespecialiseerd in het afhandelen van uh, containers uit uh, China. En dat gaat gewoon door allemaal?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 Ja, dus de schatting is, is altijd dat het tussen de 5 en de 10% procent is. Dus als je uitgaat van, uh, van uh, 8%, procent... dan zou je in Zandvoort zo'n kleine 1200 LHBTI moeten hebben. Nou, daar zijn er natuurlijk een heleboel bij... die nog zo jong zijn dat ze dat nog helemaal niet weten... welke seksualiteit ze nee. hebben. Uh, maar dan zou je in volwassenen... zou je toch al zo'n 800 LHBTI moeten uh, hebben in Zandvoort. Ja, nou, uh, had vroeger, vroeger had Zandvoort een, een levendig kroeg... En, en zelfs een strandtent die... Uh, werd gebruikt door LHBTI, maar eigenlijk is dat helemaal weg. Ja, ja er waren uh, kroegen en cisco en, ja. en, en verschillende standenten zelfs, uh, ik ben ook alweer wat ouder dus ik herinner me nog heel veel verschillende standenten, maar ik, ik mezelf kon zijn in Zandvoort en Woerden, waar ik woonde had je helemaal niks, En ja. in Zandvoort was het een soort mini-paradijs. Uh, ja. ja, hoe komt dat dat dat weg is? Is daar geen behoefte meer aan?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 En uh, er is een winterpreid uh, georganiseerd. Ja. Hoe was die?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 De hoofdactiviteit moet altijd blijven. De, de strandtent. De ja, nou ja, er staan uh, uh, vanaf mag het naar, uh, naar Noord toe. En er staan er al een, een aantal mooie huisjes. Dus ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Dan um, wilde ik graag naar uh, de raadscommissie. En uh, In uh, gaan we gaan best wel snel door de onderwerp heen, toch? Nee, nog lang niet. <laughs> en ik moet, moet ook nog een beetje de tijd inhalen, Martijn. Ja.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 I can't relax, I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer BORN ON!